Vaststaat dat 200 van de 600 AFAP-medewerkers hun baan kwijtraken. De bedrijven bedrijf vermiddelt in kredieten. De provisies die daarmee werden verdiend... vormden de belangrijkste inkomstenbron van het bedrijf. Maar omdat bonusprovisies sinds begin dit jaar verboden zijn... zijn de inkomsten bij AFAP hard teruggelopen. Het bedrijf heeft verder aangekondigd dat het de koopsom Polissen... die na 1 januari 2008 zijn verkocht, tegen het licht gaat houden. Radovan Karadzic blijft mogelijk in zijn cel als maandag zijn proces begint voor het Joegoslavië tribunaal. Karadzic vindt dat hij meer tijd nodig heeft om zich voor te bereiden. Zo heeft hij nog geen tijd gehad om het dossier van een miljoen pagina's door te werken. Hij benadrukt dat hij niet uit is op een boycott van het hele proces. Wel wil hij zich optimaal voorbereiden. Volgens de regels van het tribunaal kan een verdachte alleen worden berecht als hij in de rechtszaal aanwezig is. Maar een woordvoerder gaat ervan uit dat het proces maandag gewoon begint... Karadjic wordt door het tribunaal gezien als een van de architecten van de burgeroorlog in Bosnië. De twee kinderen die werden vermist in Tilburg zijn terecht. Ze zijn volgens de politie in goede gezondheid. Sinds dinsdagmiddag werden de zesjarige jongen en zijn driejarige zusje vermist. De politie was naar hen op zoek uit angst dat de moeder met de kinderen naar het buitenland wilde vluchten... omdat ze uit de ouderlijke macht is ontzet. De politie wil niet zeggen waar de kinderen zijn gevonden. Maar mede dankzij een prima samenwerking met de familie zijn de kinderen terecht, meldt de politie.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 Stuur ...enorm gebrek aan goed school- en lesmateriaal. Daarom heeft EduKans een webwinkel. Daar kun je naar eigen keus schoolspullen kopen. Doe ook mee. Ga naar uit.nl en koop schoolspullen. Zo helpen we 10.000 kinderen in Malawi op school. Anthony Kamerling vanuit Malawi. Beleef het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM Text TV op kanaal 45. My own words, I just knew it. Pass before my eyes a curiosity